Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Keniaanse politie heeft een aantal verdachten opgepakt... voor de aanslag op de universiteit van Carissa. Het zou gaan om twee of vijf mensen. Welke rol ze zouden hebben gespeeld is niet bekend. Eén man was al opgepakt. Hij is volgens de autoriteiten een van de aanvallers. De strijders van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab... hebben op de universiteit zeker 147 mensen gedood. In steeds meer gemeenten komen zonneparken. Dat zijn terreinen met vaak duizenden zonnepanelen op de grond. Zo groot als tientallen voetbalvelden. Op 28 plaatsen zijn zulke zonneparken in ontwikkeling. Dat gebeurt onder meer in Emmen, op Ameland en bij Schiphol. Grondparken zijn een nieuwe trend omdat daarvoor aantrekkelijke subsidieregelingen zijn.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 In Den Haag zijn twee verdachten opgepakt in verband met de dood van iemand in het centrum. De politie vond het slachtoffer gisteravond zwaar gewond in een woning. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Wat er is gebeurd in het huis is nog niet bekend. Een Amerikaan is veroordeeld omdat hij een website had waarop mensen naaktfoto's van anderen konden plaatsen, inclusief naam en woonplaats. De 27-jarige man moet 18 jaar de cel in. Zijn website, youcottpostit.com, werd een vraakporno-site genoemd, omdat veel mensen naaktfoto's instuurden van hun ex of van iemand anders met wie ze een appeltje te schillen hadden.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 In 2015, al 25 jaar. Live. -FM. Met, met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Yeah, we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Goedemorgen. morning. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toebak leeft. Met Jolande, Wilco en Marcus. Je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Het toepak leeft radio vijf minuten over acht uit een regenachtige zandvoort. Kijk, de druppels staan op mijn bril. Ja, even afzien. Of toch niet mee om hier weer te zijn? Ja, op tijd zweet en nat. Nou, ja, vloed, goed, zweet, goed begint voor alles. Tranen. Het is de dag na goede vrijdag. Het Pasen staat voor de deur. En we weten het ook allemaal weer... Wat pas inhoudt, wat we met z'n allen zitten kijken naar The Passion. Oh geweldig. Oh fantastisch. Nou, ik, heb, ik heb maar een gedeelte gezien, een klein gedeelte gezien. Ja, ik moet ook toegeven, dan, ik heb ook niet alles gezien. Nee, en dan, dan, is het, dan is het te doen. Het is geen verandering, het veel te lang. Ieder jaar is het verhaal hetzelfde. Ja. Van, ja. Ja, het, het was ook opgevallen. Maar hier en ah. daar hebben ze wel wat dingen erin gemonteerd. Je, oh, dit is weer eens wat anders. Dan gaan ze stilstaan bij de Enschree-ramp, de vuurwerkramp. van is ja. ja. Oh, wat, wat mooi. En, uh, uh, ik, ik, vind, ik vind sowieso respect hoe het in beeld is gebracht. Zeker weten. Alleen, wat... wat is het nou? Is het nou een verslag van heel veel mensen bij elkaar? Van, jeetje, heel veel mensen, zie je dat? Ja. Van bovenaf, van zijkant of van daar? Of is het het verhaal van Jezus? Nou, Maak die, die, een beslissing. Maar die blonde presentatrice, ik had ook echt het idee dat die zegt van... Oh, ga een beetje voor die camera staan. Ik denk, iedereen is daar uh, uh, vol hoop. En, uh, uh, ja, dat weet ik niet. Ja, nee, maar gewoon met... Uh, uh, hoe zeg je dat? No? Dat ze het echt meelijden en helemaal uh, in, hun, in hun hoofd. En dan gaat die uh, Brigitte huh? heten, dus, Brigitte Maasland. Ja? Ja, we gaat wel lekker voor die camera staan. Oh, ik, dat heb ik even gemist. Ja. Ik heb ook uh, iets ik, ik heb zeg, maar, ik gemist. Maar want de, dat past er niet in het, Nee. mooie ingetogen geheel. Nou, dat zou ik, ik even kijken. Ik bedoel, de man die het geregisseerd ja. heeft... die was natuurlijk bijna elke dag van tevoren was hij op de televisie en op de radio... Ja. om te vertellen wat, wat voor werk hij aan had... en wat hij allemaal de theorieën erachter had... En uh, ja, het is ook wel moeilijk om dan de stad in beeld te brengen. Want die betaalt toch best wel veel geld? Ik geloof 300.000 euro betaald betalen ze de passion om naar de stad te komen. Okay. En dan kunnen ze er 150 wel... 150.000 toch? Ik dacht 3 ton. Ik geloof dat er 150.000 ja? door de stad is betaald... en 2 ton door nog ondernemers die eromheen okay. zitten. Oh, dus nog meer bij elkaar eigenlijk. Maar goed, ja. uiteindelijk kunnen ze geld terugverdienen. Ja? Dus je moet de stad wel goed in beeld brengen. En dat heeft hij ook gedaan. Alleen Enschede heeft niet echt kenmerkende dingen. Dat je denkt van, oh is die brug? Oh dat is Rotterdam. Ja dat ken, dat ken ik nu. Je zag alleen gebouwen. Nou, ja, ik herken uh, wel het museum. Want je okay, hebt daar het... Uh, wel. Uh, het uh, weet je het? Je hebt het museum in Amsterdam, maar die, het museum daar heet hetzelfde. Het Rijksmuseum van, van <laughs> Enschede. Met dezelfde ja, en, regalemakers geweest. Ja, en waar ze begonnen, ja. hè? Uh... Waar zeg maar de vliegtuigramp De, nee, niet de, vliegtuigram, de vuurwerkramp is geweest. Dat okay. herkende jij wel? Nou, ik herkende het niet, maar ik had het van tevoren gehoord. Oké, oh, oh, okay, uh, je had je even ingelezen. Nou, <laughs> ja. ik, eh, op zichzelf vind ik het eh, respect. Alleen, ik vind alleen dat ja maak een beslissing of je gaat een verslag doen van heel veel mensen bij elkaar, of je doet het verhaal van Jezus. Maar bij elkaar komt het niet echt heel sterk over, vind ik zelf. Maar dat is mijn mening. Goed, okay. die stoepak leeft erbij, die straks weer weet de rijden, natuurlijk. de natuurlijk. De Zandvoortse berichten en hier daar wat leuke muziek. <laughs> dit is al mega oud. Zeker een jaar oud, maar kwam het pas geleden. Ja, stegen. Ik loop ook soms achter de feiten aan. De band heet Sent Motel. Dit is precies mijn type. Het is echt precies mijn type, zingen ze. Echt, echt helemaal mijn type gewoon. En ja, dat is een beetje de tekst. Die moet me vorig jaar geheel zond ontgaan. Maar moet toch een hit geweest zijn. Wat is dit vrolijk zeg. Met de zomer voor de deur. En uh, van, uh, van het weekend nog Pasen voor de deur. Dat is erg, uh, erg leuk om te weten. Het is nu een beetje regenachtig. Ik zit vandaag een beetje de kant te lezen. Uh, Verontrustende berichten over uh, de jeugd van tegenwoordig. Die geeft veel meer geld uit dan ze binnenkrijgen. En daar moet echt iets aan gedaan worden. Ik, uh, ik zag het ook op het nieuws. Uh, ja, ze hebben er ook helemaal geen zicht meer op. En ze denken dan met een lening. De andere lening weer op te kunnen lossen. Ja, dan gaat het wel niet lukken. Grappig is wel, mijn kinderen zijn een beetje in de leeftijd dat je ze dingen bij kan brengen. Hè? Ik bedoel, mijn zoon is 11 en mijn dochter is 12. En mijn zoon heeft al iets creatiefs gevonden om geld te verdienen. Je gaat op zoek naar oud-ijzer. Dat doet hij met een magneet. Dus de magneetvissen doe je dat dan in de gracht. En dan kan je echt fietsen eruit trekken die je dan uit het ijzerboer brengt. Of ik knap ze op en dan verkoop ik ze weer. Dat kan ook. En gisteren had hij echt een schat gevonden. Vertel. Hij had gisteren een zakje gevonden met muntjes. Oh. oh. Allemaal muntjes die niet heel veel geld waard waren. Maar het was bij elkaar toch. Nou, ik denk vier euro. Allemaal buitenlandse muntjes bij elkaar. Oh, wat leuk. Je. En een zakje met... Het leken wel juwelen, maar volgens mij was het uh, allemaal de dingen van de... Hoe noem je dat nou? Van die kermis. Oh, maar oh ja. Het, het, het kwam uit die, die, uh, die, uh, die gracht vandaan, aan die magneet. Was jij erbij? Nee, uh, mijn, oh. z, mijn dochter of mijn, uh, m, uh, mijn vrouw was erbij. Die heeft een stukje van gebied. Het, het, lij, het lijkt ook heel erg op elkaar, hè? Je dochter en je vrouw. Ja, die lijken redelijk veel op elkaar, ja. Qua ja. Ja, lengte sowieso, is alles wel lang. Hè? Hè? Alleen, als je dichterbij komt, dan denk oh je ja, dat is de oudste Dat zie ik nu wel. De oudste van de twee, ja. <laughs> ja, die is echt oud. <laughs> die is bijna 50 gewoon ook. Wow. Wow, man. Ja, nou, ja. Kan ik al ah. Oh, maar hey dat is. Ik denk van. Nou, met mijn zoon komt het wel goed. Met dat. Uh, ja, ja. Leuk. Ja, Was ik zo... heb een collega en die heeft een zoon. En die zit te handelen via internet of zo. Van die. Uh koopt dingen in het buitenland en die verkoopt het hier in Nederland en die is ook helemaal niet zo oud, maar die vind uh, ik er ook leuk wat mee. Wat is dat voor dingen die verhandelen? Ja. Okay. Nee, ik met heb ook vrienden gadgets? die dingen verhandelen. Maar ja, ik ook. Ja, ik, heb, heb, heb, ik ook een beetje. heb ik een ik contact, eend, heb ik daar een, een beetje mee, mee geminderd, want ik ja. merkte van, dat geld hun gaat wel heel snel. <lacht> <lacht> en toen hoorde ik wat ze aan het handelen, ik dacht, oh nee, nee, nee, nee, nee. dit is volgens mij iets met computerhandigheid, gadgets voor computers. Oh, ketjes. oké. Dat is wel grappig, vind ik dat. Ja, zeker beter. Ik heb hier uh, een heel leuk berichtje, yeah? dat vind ik wel. Het is wel wat vroeg ervoor, maar yeah. toch. Het is in de National Gallery of Australia. Er vindt momenteel een tentoonstelling plaats van uh, James Terrell, een kunstenaar. Maar bezoekers kunnen hierbij, naast de reguliere rondleiding... ook kiezen voor een naakte variant. Woe, woe. Kijk, altijd, altijd leuk. Yeah. En het is in Australië natuurlijk veel lekkerder weer dan hier, dus dat is altijd prima. En een andere Australische kunstenaar, Stuart Ringhold... organiseert de Blote Museum Tour. En afgelopen woensdagavond deden hier 50 mensen aan mee... En het idee achter de rondleiding is dat de materiële barrière tussen de bezoeker en de artiest wordt doorbroken. Het is dit nee, dan weer. Nee, het gaat wat... over materieel. Je zit naar materieel te kijken, maar dat doen we dan naakt. Want we zijn niet van het ja. materieel. Nee, wat nee, kost dan nee. schilderij dan? Nee, bezoeker en artiest, want als je eenmaal bloot bent, kun je ja? niet meer zien wie de rijkste persoon is. Iedereen wordt gelijk, want iedereen ziet er ongeveer hetzelfde uit. Ja? En de rondleidingen vinden dus na sluitingstijd plaats. En de bezoekers kunnen het kleren vooraf afgeven en ze ja. daarna terugkrijgen. Maar ja, een bezoeker vertelt ook aan de nieuwsiteit, ja, iedereen zat in hetzelfde schuitje. Dus het was helemaal niet raar. Nee, het lijkt me ook wel leuk om te doen trouwens Oké. Okay. Maar ik denk uiteindelijk dat je wel toch uiteindelijk gaat zeggen... nee, ik denk dat ik dat schilderig koop. Nee, ik denk dat ik dat schilderig koop. Ik zal even mijn portemonnee pakken. Oh, ja, hier. Oh, ja, oh, okay, ik, ik heb hier nog wel een, een pinpas. <laughs> Komt die nou vandaan? <laughs> ja, maar ik vind het, wel, ja, ik vind het toch wel grappig. Ja, leuk bedacht. Ja, nee, dat is zeker. Marcus, of we doen even een op muziek. We doen even moppen muziek. Een beetje wat ik pas tegenkwam. Critic Waves. En ze hebben het over T-shirts. En het wordt weer weer voor T-shirts. Ja, Wet T-shirt Contest. it would Lovers overcome things I didn't know that it could 5 eh, Dat heet um, Solace En daarvoor trouwens nog een nieuwe band Die heet uh, Critica Waves En die heet het over T-shirt weather Ja, mis wet T-shirt Dat zou wel kunnen maar Om echt in je T-shirt zo lekker buiten te lopen Ik zal het even niet doen Ik zag wel dat ze Pink Ribbon afgelopen week hadden Was dat niet gisteren dat ze probeerden, geloof ik, 3.000 mensen bij elkaar te krijgen en die kregen dan een gratis bikini. Of de eerste 4.500 mensen kregen een gratis bikini... dan moest er een foto worden gemaakt voor het Guinness Book of Records. Alleen, de organisatie had dat allemaal niet zo goed aangegeven... dus uiteindelijk kwam iedereen 4.500 mensen... nee, 4.400 mensen kwamen uh, op die advertentie af... kregen een gratis bikini... en 2.000 gingen snel weer weg. En toen wordt er geen foto gemaakt. Dus uiteindelijk werden van 1.800 mensen... 1.800 dames in bikini werd er foto gemaakt... Ja, Guinness Book of Records, die had te tekort... Maar goed, ze hebben wel het, uh, aandacht voor gegeven. En ze hebben geloof ik een paar duizend euro opgehaald voor Pink Ribbon voor uh, kanker. Dus dat is ah, okay. ah, ja. Er zit wel, er zit wel een mooi uh, iets achter. Dus dat is uh, goed om te weten. Goed, op de bereiden, 20 minuten over 8. Marcus. Ja, we zagen net een, uh, een filmpje over windmolens op zee. Ja, echt heel stoer. Uh, ze willen in België willen ze een. Um, nou, daar hebben ze al windmolenparken. Ja. En daar staan uh, ongeveer, wat was dat weer? Drie, vier keer veel als hier. Ja, Ja, ja. ja. In ieder geval een hele hoop meer dan in Nederland. En ja, ze hebben het probleem dat. die windenergie die levert. Uh, wel energie op als het waait. maar ja, vaak te veel en te weinig op het moment dat. dat niet waait. Dus wat willen ze doen? Ze willen uh, op vijf kilometer uit de kust. willen ze bij de windmolens willen ze een. Uh, een hele grote kel graven. met een. Uh, ja, een soort krater ervan maken. Ja. Met een. Ja, eigenlijk een, een, een, een dam erin. En op het moment dat de windmolens te veel energie genereren. Uh, zuigen de uh, pompen de, de energie, met de energie van die windmolens zuigen dat gat leeg ja? en op het moment dat het dan uh, hard genoeg of uh, niet meer waait laten ze weer dat gat volstromen met zeewater en dan uh, ja. ik, uh, ja, dit is de, de die, in die, uh, die ik moet, oh, dit ja. gaan we even een mailtje sturen naar minister Kamp kan hij toch even het hele plan herzien voor Zandvoort het wordt nog anders. Er wordt een gat gegraven. Wat was het ook weer van 3 kilometer bij een kilometer ook? Hè? Zoiets, ja. En het is ja, echt dus mega groot. In België, België zo'n speciaal plaatsje. Ja, plaats, Gent. Ja. Gent. Nee, ja, Gent. Nee, het had een andere plaats Nee, het, uh, ja, ja, het was een of andere badplaatsen. Ja, een badplaats en die had een hele speciale naam Ik zal het nog wel even opzoeken. Okay, maar ze, zijn, ze, ze waren niet zo creatief? Want dat hebben we hier allemaal al gehad. Ze gingen er tegen in beroep. En dat, ja, dat vind ik raar. Ja. Ik bedoel, dat hebben we hier al gehad. Dat is dat, ons ding. Dus ja, laat dat niet na. Ge ge geef gewoon aan toe. Ik bedoel, De regering is helemaal om. Je zag die man ook praten. <lacht> zo enthousiast. Ook, die fonkelende oog. dit gaat het helemaal worden, man. Ja. Te veel energie. Dan gaan we het water wegpompen. En uh, het stroomt weer terug als het niet waait. En dan, man, het is helemaal te gek. Gewoon. Ja, maar je, je kan er al... een attractie van maken. Jij wil een beetje attracties ja, altijd. Zij er over... is gewoon een gat in de grond. In de, wat water in, stroomt. in de zee. In de zee, ja. ja. ja. Heb, je, heb je de beelden erbij gezien of niet? Ja, ik heb het gezien. Ja. We hebben, ja, een uh, een uh, restaurantje erbij. Lekker ja. wat, uh, wat drinken bij het gat. En dat zee? mensen daarop kunnen surfen dan, als het dan vloed wordt zeg maar, in het gat. <laughs> ja, ja. Jij bent het toch dat dat is wel weer spannend, hè? Dat is wel weer een beetje spannend, hè? Dat is wel een beetje, wel weer spannend, weer een beetje ja. <laughs> maar het maffie is wel, wat ze niet bij vertellen, dat er geloof ik dat is 250 procent Subsidie op moet zijn, geloof ik voor de eerste 40 jaar of zo. Oh. Dus ik had niet helemaal begrepen of dus dan hoe, wie iets gaat gaat dat dan weer gaat maken. Wat staan we dan allemaal, dat is weer de vraag. Hè? Het is, wij gaan er nu geld in steken en uiteindelijk onze achterkleinkinderen gaan er profijt van hebben. Ja, mm. zo nee, niet maar, dat een idee. Maar dat is sowieso met windenergie en dergelijke. Wat doe je voor de toekomst? Oh ja, nou, maar ik vind echt, als je 250% subsidie erop moet gooien en dan ook nog zoveel jaar, dan mag je wel achter je oren krapen. Is dat toch wel een goed idee, dit? <lacht> ik heb mijn twijfels echt een beetje met twijfel came in like the breeze. I felt it Mr. Wife, Our own house. Wij hebben ons eigen huis we hebben ervoor gespaard. En vorige week hebben we even gekeken bij zijn eigen echte huis. Nou, het is een appartement. Maar het was wel mythisch groot ook, hè? Dat, groot, dat, dat, dat appartement van hem. Weet je ook niet? Van wie? Nou, wat denk je? Waar waren we vorige week en welk huis hebben we gisteren oh, bekeken? Ja. Oh, ja, ja, nou zeker groot. Maar we zijn groot, nou, drie slaapkamers. Oh, we zijn nog steeds onder de inter. En we liepen zo door al die kamers en in één keer zat er ook een vrouw op de bank. Hé! Hey. Hé, hey, ja, hey. appartement oh. met vrouw. Heerlijk. Met vrouw ook nog. Uh, oh. dat, dat gebeurt ook altijd in, die, in, die, in dat tv-programma. Uh, cribs of zo. Dan heb je ook altijd, dan gaat ze door dat huis en dan opeens komt die, die vrouw tegen. Ja, oké. Okay. Dus, dus dat wilden wij ook een beetje... Ja, ja, want, ja, dat, ja, jij hebt het gefilmd, dus we kunnen het filmen nog op de op ja, Facebookpagina. Ja, laten we, we dat doen, zeg. <laughs> Nee, het was leuk. Het zag hartstikke mooi uit. Dus uh, je. terecht dat, ja. je, je, dat je het wil laten zien natuurlijk. Ja. Dat wil je delen. Hè? Dat soort uh, toch hoogtepunten in je leven laten, laten we wel weten. Is, oh, is dit het hoogtepunt van mijn leven? Nou, Oeh. Oeh. Nou. Nee, er komt toch veel meer. Tot nu toe. Ja, oh. Maar om ja, het is voetbal. toch wel. Je gaat de, je bent het huis uit en zo. Nou ja, het is ah. toch wel. Ah. Ja, oké. Okay. Ah. heeft een huis gekocht in Haarlem. En we hebben even gekeken. Of de goede deal afgesloten. Dit is nou het voorbeeld hè, voor de jeugd van tegenwoordig. Gewoon geld investeren als je geld hebt. Nu zijn de prijzen nog redelijk ja. Laag. En ze gaan nu al met beter. En de hypotheekruimte is heel interessant. Ja, dus instappen. Ja. Eh? 30 jaar zit je eraan vast, maar Goed, het is de Zandvoortse nee, bericht. Ga Gauw verkopen. <laughs> oh ja, dat ging niet zo ja. makkelijk. Heb je allemaal verteld? Dat uh, met de woningbouwvereniging. Uh, nog oh, een makkelijker. Nee, dat nee, niet. Het is uh, de Zandvoortse nieuws hebben we even. En het is een geslaagd festijn geweest vorige week. Man, wat was er allemaal niet te doen? hele weekend waren festijnen. Uh, zaterdag waren de wandelaars en mountainbikers aan de beurt. Wat een lekker weer was het ook, hè? Nou, zaterdag was het dat je denkt... Nou, maar op zondag was het nog veel slechter. Ja, het was verschrikkelijk. Op zondag had je de wielrenners en de hardlopers. En op zaterdagmiddag stroomden de wandelaars... Eh, onder, ondersteund door allerlei diverse hoempapa-orkesten... Eh, Zandvoort binnen. De 30 van Zandvoort heette dat. ook De grote prijs van Zandvoort had je ook. Dat ging over 42 kilometer... Dat moesten ze dan afleggen op de mountainbike. Van Zandvoort naar Katwijk en weer terug naar Zandvoort. Over het strand ook echt, hè? Over het strand. Oh. Maar liefst 600 deelnemers hadden zich eraan ge gewaagd. En ze hadden windkracht 6 tegen, hè? Maar nee, huh? ze, ja, gingen toch van de, ze gingen toch van, Schalk, van de, hoofd, uh, Noordwijk naar Zandvoort, die kant op? Dus nee. Dus... nee, hier staat van, Katwijk, uh, van Zandvoort naar Katwijk en weer terug. Oh ja. Ja, ja, dan hebben ze de helft van de wind mee. Ja, dat klopt. Ja, dat is het ja. ja, het was wel heel was erg. De, was ja. de heenweg of de terugweg wind mee? Uh, dat uh, weet ik allemaal niet. Ik denk niet? dat ze de terugweg wind mee hadden. Op dus de heenweg. Dat is, de heenweg is Tegen en op terugweg voor. Oh, ja, ja. Dat scheelt wel heel erg. Want dan ben je helemaal gesloopt en dan is de terugweg gewoon een stuk fijner. Ja. En doe je gewoon je jasje open. Als je een jasje op hebt, dan vang je weer extra wind en dan ga je gewoon, hoppakee. Ja, maar zondag, je ziet het echt in Zandvoort hoor. Dat, waar, dat de wind komt altijd meestal uit het zuidwesten. Ja. Nou goed, op zondag had je de circuirrun. En daar hadden zich uh, ruim. 2000 mensen voor aangemeld. Uh, oh nee, de omloop van Zandvoort had je. En dan hadden ruim 2 mensen zich voor aangemeld. Maar uiteindelijk kwamen daar maar 1600 aan de start. Omdat 400 mensen dachten van... Oh, het is wel erg slecht. Dat waait wel heel erg. Ja. Dus uiteindelijk de circuitrun hebben 13.000 mensen meegedaan. En die hebben 12 kilometer gelopen. Nou, het is echt stoer allemaal. Echt een leuk verstein dat iedereen zo fanatiek met weer en wind zich uh, ja, eraan deelneemt. Een deel nam. Goed, anders stand voor zijn bericht te zijn? Ja, de herinrichting van de Hogeweg is zo goed als afgerond. Geheel volgens uh, planning zal de straat uh, tijdens de paasdagen weer open zijn. Omdat de medewerkers van, de, van Dura Vermeer beseften... dat het uh, voor de buurtbewoners een uh, ingrijpende periode is geweest... Uh, hebben ze wat leuks bedacht. Ze, hebben, uh, ze gingen langs de deuren en ze deelden paasuitjes uit. En wensen uh, <laughs> de bewoners vrolijk Pasen. Yes. Ik denk dat je best raar staat te kijken. Zet zo'n zo bouwvakker voor je deur... Ja, en die geeft je zo een... Dan denk je, oh, dit ze is... hebben een leiding geraakt of zo, weet je wel. Ja, dan denk je ja. van, alstublieft een paar paasei. Paaseitjes. Ja, ik vind het, wel... het leuk gedaan. Ja, dat zeker. Het lijkt me wel echt heel grappig, zo'n man die dan bij jou aan de deur staat. Nee, goed. Zeker weten. Ja. Uh, ook dit jaar organiseert On Air Events een toch? in samenwerking met de IJstalon San Remo. Op tweede paasdag, 6 april, aanstaande, dus uh, overmorgen... Uh, kunnen kinderen van 12 tot 5 uur... kunnen ze bij IJsselon Remo een kaart kopen voor 4,5 euro, toch wel... Maar daarmee kunnen ze dus paaseieren zoeken in de winkels. Kunnen ze het afstrepen het letters erin zetten. En als de letters compleet zijn, dan kan de kaart weer ingeleverd worden... waar de paashaas met een verrassing op je staat te wachten. Ja, dus, ja van, da daar zal dat geld voor zijn. Oké. Okay. En de paase Oké, okay, tot zover de zandversbericht. Ja. straks veel weer. Eerst even een uh, moppie muziek uit de doos. Jan Cook en, en Wat is er van hem geworden? Ik ga meteen even boeken. Ik ben even nieuwsgierig. Dat grote hits van Paper and Fire. Zoals deze. Maar ook Jack and Die. En dat daar dit van... Hem... So she chased after her dream with, with much desire. But when she got too close to her expectation, the dream burner like paper. That's all the city life required And the days of vanity went on forever de jaren 80, Paper 5 John Melken. Hij uh, staat bekend om John Kroeger Melken, dat was zijn volledige naam. En hij heeft al 40 miljoen albums verkocht. Dat is echt bizar. En ik zit even te kijken wat zijn laatste album nou is. En zijn laatste album is uh, Plain Spoken, hier een fragmentje ervan. Het is wat rustiger, maar. Oh, kijk, zijn stem is wat gerijpter. Oh. Hij is ook uh, niet verdienstelijk schilder, kunstschilder. Een beetje dramatische schilderijen maakt van naakte vrouwen. Oeh, oh, dit hou ik niet lang vol, deze stem. Nee, feel like the the maar goed, hij is uh, sinds... Hij heeft een beetje te veel gerookt of zo. Ja, dat is het denk ik. Dat is ook wel een flinke drinker ook geweest, geloof ik. Hij is uh, actief sinds 1976 al gewoon. Het vind ik wel heel erg stoer, dit. John Kroekermelk hebben dit was zijn laatste, of zijn bekendste plaat. Het heet Paper and Fire. De zaterdagmorgen, welkom bij het radioprogramma. Welkom, nou, welkom. Ja, vertel. Er hebben eens. We nog meer voor verhalen. Ja. Het, uh, het leuke is uh, dat uh, Groundhog Day-film. Uh, ja? is nu, er is een musical van gemaakt. Ah, wat ga je? En die musical-versie die krijgt dus een plek op Broadway, de beroemde Theaterstraat van New York. En het verhaal dat gaat dus over een arrogante weerman. die ineens dezelfde dag elke keer opnieuw moet beleven. ja, ja. ja en die ja. wordt iedere keer in een nieuw jasje gestoken. En veel mensen zullen het herkennen, maar ook wel een wezenlijk verschil zien, al dus de componist Tim Minchin. En de musical wordt door Matthew Warches, Minchin en Peter Darling en Rob Howell in elkaar gezet. En met z'n vier hebben ze al eerder Mathilde, de musical, gecreëerd. En uh, ja, het is de bedoeling dat hij dus in 2017 pas hoor, in première gaat. 2000. Oh, dat duurt er echt nog een tijdje. Maar het is wel heerlijk. Je hebt weinig uh, wisselingen van scène, denk ik, denk ik zo. <laughs> ja, je zou te horen, ken jij de film, ken je niet? Uh, nee, de... nee, nee, ik kan me niet herinneren. Oh, maar is... jij wel, hè? Ja, er zit een, echt een hele bekende scène in... En dat gaat over dit moment man plan En daar is later weer een beentje op geformeerd. Even een klein fragmentje eruit, dat is wel heel grappig. Hé! Hey! Wel! Oh, Phil Connors, I thought that was you. Meet you know, this is Ned Ryerson. He's my new insurance agent. I have not seen this guy for 20 years. He comes up to me and then he buys whole life term, Uniflex, fire, theft, auto, dental, health, with the optional death and dismemberment plan. Dit is Ned Riot. Dat is een man die je elke dag tegenkomt. Dus een verzekeringsagent die kent je van vroeger en die elke dag probeert die verzekering aan hem te slijten. En dat dat hij was ook doodziek van. Hij was doodziek van, dus in het begin negeert hij hem en dan geven, geeft hij een paar klap op zijn bek. Dat helpt ook niet. Hij blijft elke dag terugkomen. Want ja, hij zit vast in de. Dag. Ja. En uiteindelijk denk je: Ik ontarm deze man letterlijk en ik koop al zijn verzekeringen. En dat is, dat is echt maar wel grappig. Maar goed, kijk maar even naar de, naar de film Groundhog Day. Wie hem niet gezien hebt, moet echt zich schamen. Ja, we die... hebben veel van die. Uh... Veel films hebben daar weer het verhaal zeg maar, van vervormd en ja. anders. Ja, je hebt maar ook het principe gebruikt. Ja. Ook die film van die blonde dame die dus uh, ook de geheugen kwijt is. En dat, uh, uh, die het 50 keer uh, verliefd worden of zo. Ja, Fifty uh, uh, First Date. Ja, 51 First Date. Dit is okay. ook wel een grappige film. Okay. En op het laatste dan wordt ze weer wakker. Van god, waar ben ik nou? Maar dan vraagt heeft heeft al een kind. Maar iedere keer dan wordt ze wakker en dan uh, staat er al videorecorder klaar. Oh, nou, klaar. Okay. Dit is je man en dit is die. Want iedere keer denkt ze dat die man... Uh, die zit aan en oh weet je wel, blijf van me af. Ja, <laughs> en dan kan ze al zien dat ze al een leven met hem heeft, weet je wel. Het is op zichzelf wel een grap om, gewoon zoiets, om daar even mee in je leven te kijken. Zoals Groundhog Day, als je, zoiets van, oh ja, als je elke dag nou opnieuw zou beleven... en je zou eindeloos veel tijd hebben, wat zou je ja, dan allemaal doen? Het zou wel een elke... fijne dag moeten zijn, niet dat je gewoon werkt... maar, ja, maar, maar dat, dat is ook, voelt ook wel nou ja, maar je, als, je, als, je, als je elke dag anders is, dan, of als je elke dag herhaalt... Kun je op een gegeven moment gewoon zeggen, ah, ik ga niet werken. Ja. Nee. nee. Dus je kan uiteindelijk ook ik gewoon. Ik neem de... vrij, zeg je dan. Ik heb wel je op naar kantoor. Ik denk vrij. Ja, maar je uh. kan ook een bank overvallen bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen. Ja. Want je wordt toch niet opgezet, want de volgende dag word je weer wakker in dezelfde dag. Ja. Dus vaak de me meest gekke dingen kan je doen. Ja. En ja. dat is wel grappig om te realiseren. Wat kan ik nou in het leven eruit halen? Wat ik er nog, wat ik er nog niet uitgehaald ja. heb. Dat is een beetje. De en misschien moet je dat maar eens een keer gaan doen. Ja, dankjewel. Toch? Voor deze wijsheid. Ja, maar het is wel zo. Ja. Nou, even een mop muziek, straks meer. Uh, deze hadden we al gehad. Kijken we naar de regie. Ja, even opletten. Dat heb je wel, als je stagiaires erbij hebt, dan lukt het niet al toch. Goed. Waren we daar al toen toe, deze plaat? Nee, we waren aan deze plaat toe. Ja, dat is een nieuwe... Weet je het nu? Weet je het zeker? Ja, of toch nog weer? Nou, goed, pak het niet uit. De Nederlandse gozer heet Ralph de Jong. Ralph de Jong. zo moet je hem uitspreken eigenlijk. En Turn On Me, Mick Jagger. Ja, je kan met pensioen, zou ik zeggen... Pretty boy. De Jong, hij is geboren in Roosendaal, zie ik hier, ik een biobakker even bijgepakt. Echt net Mick Jagger gewoon hè, het zal grappig zijn als hij samen met Mick Jagger een duet zou opnemen. In 2011 heeft hij uh, de Dutch Blues Award gewonnen en in 2012 verdween hij zomaar van het beeld. In 2013 had hij een heel zwaar jaar, in 2014 kwam hij zomaar weer terug. En toen, uh, toen was hij weer opnieuw, had hij de prijs gewonnen, dus uh, stoer dit zeg. En hij heeft uiteindelijk in het voorprogramma van uh, Harry Musquet gespeeld. Met het voorprogramma ook van de, QB en de Blizzard, want die heeft hem eigenlijk een beetje ontdekt. En dit is ook echt pure blues. Rock, wat is het man? Is die gekje, hoor. Van Nederlandse geloof je toch helemaal niet op. Hé, kijk een hoor. Het is uh, kwart van negen. Toen geleeft op de Radio koffie wordt uitgedeeld. Nog geen paaseitjes. Laatste Laatste oh, zou ik paar. mee kunnen nemen. Ja, stom. Ik, ik, heb, ik heb nog anderhalf kilo thuis liggen. Anderhalf kilo? <laughs> uh, het laatste had ik ook, ja. Had je ook lekker paaseitjes op... Uh, de tafel staan, op de salontafel. tafel. Ja, uiteraard. Ja, precies. Mooi appartement. Mooi appartement. Penthouse in uh, in, in Haarlem. Laat ik gewoon Haarlem zeggen. Nou, ik weet meteen even een paar... Uh, uh, nog even een nieuwe kringloopwinkel heb ik erbij zo. Bij mijn lijstje. Ja. ja. Nee, je kan altijd koffie komen drinken. Dat is vlakbij, ja. ja. Ja, dat is een aardig idee nog. Goed. Uh, andere berichten die ons bereiken? Of berichten die ons bereiken? Ja, ik heb een, uh, een onderzoekje. Een onderzoekje. Uh, Fastfood geeft meer energie. Um, ze hebben een onderzoek gedaan. Dat horen we wat, graag, niet. Wat ze hebben gedaan, is. Uh, ze hebben mensen. Uh, een dag, zeg maar. Ja, uh, uh, voor negen uur lang niet zo heel veel laten eten. Nee. Vervolgens hebben ze de ene groep. de helft van de groep. hebben ze. Um, hebben ze. wat was het ook weer? Gewoon normaal voer voorgeschoteld. Nee, nee, nee. Hebben ze. nee, echt van dat. Uh, van dat superfood. Uh, rommel uh, hebben ze gegeven. Ja? Even kijken. Um, ja, dat is nog wat een vraag. Ja, de. de de ene helft, uh, oh, na, na zeg maar, ze moesten eerst sporten. 90 ja? minuten moesten ja? ze uh, trainen. Vervolgens werden ze, uh, kreeg de ene helft cake, sinaasappelsap cake. Uh, te eten. Gevolgd door een hamburger, patat met cola. Oh, en uh, de andere helft kreeg een work, na de workout uh, Gatorade. Dat is die, dat spul wat ze tijdens uh, sportwedstrijden en zo gebruiken: ja? uh, pindakaas en uh, voedingssupplementen. Nou ja, qua calorieën was het gelijk. Alleen uh, ja, het fastfood was natuurlijk een stuk meer vetten en dergelijke. Ja. En ze hebben op meerdere punten hebben ze uh, bloedonderzoek gedaan. En uiteindelijk bleek dat zeg maar, de, het fastfood net even iets meer energie gaf uh, aan je lichaam... dan de, uh, uh, al, die hulp, uh, de hulpmiddeltjes. al die hulpmiddeltjes. Ja. En ook op de wat langere termijn. Ja, dus zeg, langer niet... termijn. Maar blijft een, je zou denken, ja, maar het blijft ook wel heel veel vet... In het ja, nou, achter. Ze, ze hebben dus ook naar het cholesterol gekeken. Ja. En daar kunnen ze geen verschil vinden. Oh, dus... jongens! Ik weet waar ik vanmiddag naartoe ga. Ja, Overigens oh. weten ze niet wat de lange termijn effecten zijn. Die hebben ze niet onderzocht. Dus ze, maar ze, verwachten ze zoeken dat nog proefpersonen zeker. Ze, ze verwachten dat dat niet zo heel goed is. Dus ze raden het niet aan om het als je vaste... Uh, wat een lekker onderzoek is. dit zegt. Ze gaan het doen en uiteindelijk hebben ze vastgesteld... Nou, het is toch ja, wel ja, beter vast, dan uiteindelijk wel. is ze raden ik, het wel af. Ik, ik heb dat wel eens. Dat je ja? dan, dan ben je vet lekker bij sporten en zo. En dan, oh, oh, en dan denk je... Oh, ik, oh, dan rij je langs een rij langs een hamburgerszaak of zo, ja? weet je wel. En dan denk je, ah, even een patatje of even een ja? even een hamburgertje. En dan voel je je altijd zo schuldig als je dat dan toch gaat doen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee, nee het, is, het, is, het is, is alleen maar in je hoofd, dat schuldgevoel. Nee, als je het gevoel. lekker vindt, moet je, uh, in, dan hoef je je nooit schuldig te voelen. Maar fastfood ah, ja. is gewoon snel voedsel. Als jij even snel een boterham pakt in de keuken, is ja, het ook fastfood. Nee, ja, nee, nee, fastfood ja, dus is wij... wel... Nee, nee, nee, dat, dat trappen we niet in. Nee, jij probeert het ja. met woorden woord allemaal weer met je rechterbij. Nee, nee, nee, nee, nee. fastfood is echt ons vette hap, gewoon patat. Maar patat is op zichzelf volgens mij niet heel slecht. Maar het is vaak de, de zout erop, de extra zout. En de, de mayonaise en de ja, en het vet. Dat is leuk. Maar ik had het bij dat vet, ik uh... had het dan wel zo met kroket. Ja? Nou, dat valt wel best wel mee. Maar oh, dan dat... krijg je zo'n... Uh, zo met zo'n lijst erop. En als je dan gaat kijken. En dat, dat een vriendin van mij had. Dus inderdaad een dubbele burger ja yeah. Ik zeg. Oh die dubbele burger voor jou is zoveel calorieën. Nou die is van mij maar zoveel. Ja, Ze je je <laughs> dus die die Mac... vond het niet lekker weer. Nee. Je, ja. je hebt die McFlurry Rolo is dat geloof ik. Ja, die zijn die is de... 550 kilocalorieën. Ja, in dan, kan je, ja <laughs> dan, kan, dan kan je bijna beter gewoon zeggen. Van, nou, neem ik gewoon lekker een hamburger. He? Ja en nee, die McCroquette nam ik altijd. Als ik niet de volgende dag. Als ik niet naar school wilde. Want ik heb dat ding drie keer gegeten of zo, En uh, drie keer ben ik daar echt goed ja? van geweest. Ja, je moet nee. eigenlijk uh, hopen dat dat ding gewoon uh, net uh, gebakken is. Want ge als het blijft vo voor mijn gevoel, als anders dan worden ze ook zacht. En dan is het ook niet lekker. Nee, oké. Okay. Nee. Nou kijk, is misschien een verslag van... Uh... Nou ja, weet je, we hebben, in Zandvoort, uh, we hebben geen hamburger tent meer. Nee, is die... Uh, is hij is die... weg. Er zit nou... Uh, Alleen nog hij is dekbed. Uh, uh, nee, hij heeft de dekbed. Oké, okay. oh, dekbed. Okay. Eentje dekbed zit Eentje dekbed, oké. Ik had er nog even een nachtje over slapen voordat je uiteindelijk aan de vetten gaat. Misschien ja. is dat een beter ja, idee. Ja, nou, iets verderop zitten gewoon vijf sneakbars. Hè? <laughs> zit er zitten vijf sneakbars. Oh, maar oh, oh, is wel compensatie. Zes dat is een goede doet? tijd. 10 minuten voor 9. En ik ben nogal gek van hem geworden eigenlijk. Niet gek van hem, worden, maar nogal leuk vind ik hem. Ja, moeilijk hè, verhaal dit. Ik ben geen homo's hè. Maar goed, uh, Noah Gallagher. Natuurlijk, sinds hij bij Oasis weg is, maakt hij wat dramatische muziek. En ja, dat is wel iets wat ik leuk vind, vaak. Dit is Ballad of Mighty Eye. single. Moet wel een hit zijn, dat is erg populair op iTunes, zeg ik. Ballots of uh, Mighty Eye. Zelf ben ik wel een fan van die andere plaats van, en dat is uh, deze. Like er zit nog even meer dramatiek in. De wereld is een pijn aangedaan, zoiets voel ik altijd met uh, Noel Gallagher En Liam Gallagher maakt wat meer rockmuziek. Goed. Dus is nog wel kelle De Zaterdagmorgen is er vijf minuten voor negen. We zijn al ons voorbereid op het feit wat er allemaal speelt op deze datum. En er zijn een paar leuke weetjes gewoon weer. Ja. Echt elke week ben ik weer verbaasd van, oh jezus, ziet dat zo in elkaar? Wat ja. het, is ja. gewoon. het is nu 4 april. Dat ja. betekent drie dagen na 1 april. Oeh. Ja, oh, waar, met, hoe staat het met de grappen, jongens? Ja, ik, nou. uh, ik heb zelf niks gedaan. Ik, ik, ik, heb, wel, ik niks heb er ook niks van gewoon. gemerkt, Moet nee. ik eerlijk zeggen? Nee, nee. nee ik heb wel één... Ja, een appje wat ik had. Die had een of andere heel raar verhaal. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon in 1 april graag. Doei, dat je dat. 1 april. Nee, waar ik intuinde, was dat in Alkmaar heb je namelijk een gasopslag in Bergen. Dat is vlak bij ons. En daar maken we ons toch wel een beetje zorgen over. Dat is van uh, de Takok, of zoiets. dat is nog een Russische organisatie. Die heeft daar werk van hoeveel. Miljoen kuub. We in daar in de grond gepompt. Gasopslag. En iedereen is gewoon wel een beetje bang dat daar aardbevingen van komen. Dus dat is regelmatig in het nieuws. En nu stond zo in één keer breaking news. Op een lokaal site daar stond uh, nieuws. Poetin komt Takak openen. En die zou er naartoe komen. Bergenweg was afgezet. Dat was afgezet. Hou er rekening mee. Want hij komt deze kant op. Onverwachts komt hij hier zeg maar. Uh, Poetin uh, komt hier uh, te openen. Ik had zo dan. van. Ja logisch ook. Het is een Russisch bedrijf. En ja, nou, dat zal iemand naartoe komen. Ja, ogen open gewoon hier lopen natuurlijk. Hè. Wat een sukkel, denk ik ook. Poetin komt ja. even naar Nederland voor, voor zo'n gastopslag. Hij heeft belangrijke dingen te doen. Dus ik ben er wel in geluisterd. Nee, nee, heb ik, ik heb hier ook een paar leuke 1 april grappen nog op een rijtje staan. Uh, het bedrijf Coupon. Ja? Dat is een bedrijf waarmee. Ja? Je, als er genoeg mensen iets kopen, <coughs> dan, dan krijg je het voor een leuke prijs. Ja? Je had een apparaatje uh, waarmee je één keer per week... Uh, een stoplicht op groen kan zetten. <laughs> ja. uh, het klinkt een mooi om waar te zijn. Dat ja. was het dus ook. En Eén één acht... keer per week een stoplicht op groen. Ja, okay. dan kun je gewoon zo ja, klik en dan gaat je stoplicht ja. op groen. Ja, dat was uh. deze week bij groene licht. <laughs> ja. Nou ja, de, uh, ruim 800 <laughs> mensen die uh, trapten in de grap en die kochten het uh, ding. Ja. En dat We geld hebben... aan het geld? Dat geld ze nee, naartoe? Dat, dat, dat hebben ze natuurlijk niet hoeven betalen. Nee, oké. Okay. Uh, de, de, de landmacht die heeft er een mailing uit gedaan. Uh, waarbij ze uh, ja, door de uh, de temperaturen en zo in Afghanistan en zo... Gaan ze nu, uh, moet iedereen een training gaan doen om kameel te rijden. Zodat ze op kamelen door de woestijn kunnen patrouilleren. Wow, Oké, okay, dat klinkt al wat... Ja, ik heb hier ook een hele leuke. Mag ik niet vertellen? Ja, ja, ja, ja, ja. Hebt, uh, er is een wereldberoemde Mondriaan teruggevonden... onder een tafelpoot in een jazzcafé. Yes dat, ze. dat is ook even, even op de, in de grillmoppen. Onder de tafelpoot? Uh, ja, ja, want dat was de schets en dus het origineel daarvan... is dankzij een alerte schoonmaak in de 555 55 bar in New York teruggevonden... Volgens kunstbeeld.nl besloot ze in een gekke bui een bierveeltje. dat al decennia lang een wiebelende tafelpoot opving. te vervangen. En op de achterkant van het veeltje. trots een aantal potloodstreepjes aan. En toen ze het op de veiling zetten voor de gein op eBay. zei ze al dat het. one of the most crucial discoveries of nou, the century was. Ah, Onderen op een bierveeltje. Ja, ik vind het wel heel leuk gevonden, lezen. Ja, een jaar lang uit het bierveeltje. <laughs> nee, het is wel een heel leuk verhaal. Dat bedenk <laughs> ja. je niet. Daar heb je even goed over nagedacht. Ja. Nou, dat schrik je niet zo uit maar. Nou, in Gouda was een misplaatste 1 april-grap heeft voor echt wel heel veel uh, onrust ge gezorgd. Dame. Daar zou namelijk een mega moskee te komen, een Al-Wahada. En daar zijn ze al dagen en wekenlang mee bezig. En nu in enkele hadden ze dat gezegd, nou, dat gaat niet door. Maar er komt nu een ander soort moskee. En daar zijn ze al ver mee. En toen dacht hij van, wat? Wat? Er komt nu een nog grotere moskee. Dus <lacht> ze waren de ene aan het verwerken. En toen kwam er alweer iets anders. Dus uh, dat was een beetje een misplaatste grap daar in Gouda moskeeën, ja. Ja, daar moet je geen grap in Oké. En okay. uh, nee. ja. Ik zag deze ook nog. Uh, kinderen voor kinderen, voortaan volwassenen voor volwassenen. Dat ze nu een cd wilden maken. Uh, op de start uh, van het programma Want het is klaar met die kinderen. En ze nu nu gewoon niet kinderen voor kinderen... maar volwassenen voor volwassenen. Oh, ja. Komt daar een op even naar. Ik vind het wel grappig. Marcus, ja, ik Ja, de laatste. De metro van Berlijn. Die dachten, ja, we kunnen al die uh, toeristen en zo niet aan. Wat gaan we inzetten? Een dubbeldekker metro... Ja, ze hebben er een, een, een foto van ge, ge, gemaakt en die hebben ze gefotoshopt. Het ziet er echt te hilarisch uit. Um, en ja het, is, uh, ja, het gaat natuurlijk nooit werken, want hij past helemaal niet door de tunnels. Maar ja, mensen trapten er massaal in. Altijd leuk. Sprookjes zijn lopen in te geloven. Goed, laatste blaadje voor... 9 uur! En straks het overzicht van wat er gebeurde op 4 april. D-Light. My crooked ass wins. Dang it, baby. I couldn't ask for another.